Dat had acht maanden moeten zijn. Na de verspreking veroordeelde de rechtbank de verdachte tot een celstraf van drie maanden onvoorwaardelijk. Mogelijk wordt de fout in hoger beroep rechtgezet. Buitenlandse bedrijven hebben in de eerste helft van dit jaar voor twee keer zoveel geïnvesteerd als in dezelfde periode vorig jaar. De investeringen hadden een waarde van ruim 800 miljoen euro en ze leverden ruim 4300 banen op. Volgens minister Kamp is de stijging te danken aan lobbywerk van de overheid. Een speciaal agentschap probeert buitenlandse bedrijven naar Nederland te krijgen door onder meer voorlichting te geven over overheidssteun.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 Dan nog het weer, zonnig en 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. De oostenwind is krachtig op de Wadden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnlands Zwaan bij de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat Fieden voorknopend de Nieuwe Meer, 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A10 Zuid richting Amersfoort. Voor de rij staat ook 3 kilometer vide. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, van Zandvoort, die van Petergem. En ik spreek vandaag met Liesbeth van, de, van der Meijdebie, zeg ik dat goed? Een hele lange naam. En uh, ja, zij werkt hier in de winkel. En hoe heet de uh, zaak? Lunchbreak. Lunchbreak, het viel me op dat uh, Break niet op zijn Engels geschreven was met een met dubbel E. Hey, ja. Hoe kom je daarop? Um, huh? Omdat ik het Nederlands wilde houden. Ja, een week is al een breek ja. in de dag. Ja, precies. Want je doet vooral lunchjes, begrijp je? Ontbijt en lunch. Met, ja. uh, met name ook echt wel ontbijt, compleet ontbijt bieden we aan. Um, nou ja, en voor de kleine eter: um, yoghurt en alles daartussenin. En aansluitend de lunch. Mm -hmm. Nou, oh, wat mooi. En uh, je hebt een uh, bepaald idee waar, waarmee je bent begonnen hier, denk ik. Kun je daar iets over vertellen? Hoe kwam je op het idee zo'n Duns te starten? Ik um, ging zelf even rond om te kijken van wat mis ik. Wat vind ik leuk nog? Ja. En dat was eigenlijk wel iets waar je zo naar binnen stapt. Laagdrempelig dus. Um, het idee van een soort huiskamer-idee. Ehm... Um, Waar je gewoon met een kopje koffie, krantje euh, lekker ontspannen kan zitten. Nou, ik vond persoonlijk dat dat er nog niet echt was. En dat was wel mijn uitgangspunt om uiteindelijk dit te beginnen. Ja. En je komt zelf ook uit Zandvoort, ben je geboren? Ja, ik ben in Zandvoort geboren. Wat leuk, van wie ben je er eentje? Ja, nou, dat is dan wel heel grappig. Uh, ik ben zelf in Zandvoort geboren. Mijn ouders komen, zijn van oorsprong ja, niet Zandvoort. Uh, mijn vader komt uh, uit Curaçao. Mijn moeder is Rotterdamse, maar is wel vanaf haar zeventiende al woonzaam in Zandvoort. En heeft ook in Zandvoort mijn vader ontmoet. Mm. Nou ja, en zo van het een kwam het ander. En toen werd ik geboren ja? in Zandvoort. ja. En je bent nog vrij jong. Ben je hier als eerste zaak begonnen of had je eerst ander werk misschien? Ja, ik heb uh, ander werk hiervoor gedaan. Oh, leuk. Best wel een aantal banen. Ik kon nooit echt mijn draai vinden in één baan. Ik, heb, uh, mijn, ik zal mijn recente baan uh, invullen. Dat was, uh, ik heb bij Humanitas gewerkt. Um, voor het project uh, Gezin in Balans. En ja, dat was een landelijk project um, om ex-gedetineerde moeders... weer terug de maatschappij in te krijgen. Ja. Wat erg leuk werk was. Ja, alleen um, ik werkte in Amsterdam en Almere. Maar daar werden ook ja, met name gemeente Amsterdam ook kranen dichtgedraaid. En ik ben er als laatste bij gekomen als coördinator. Ja, waardoor um, ik als eerste helaas moest gaan. En ik in het verleden wel... Um, Scholing heb gedaan. Um, ja, horeca. Um, en het toch ergens toch het bloed kroop. En altijd wel in de toekomst of altijd wel had bedacht dat ik in de toekomst misschien toch wel iets van een ontbijt lunchroom. Ik wilde beginnen in ieder geval, ja. ja, zoiets. Want ik hou wel echt van mensen. Ik vind het wel leuk om met mensen te werken. Dat doe ik wel al mijn hele leven. In, in, in die diverse banen die ik dan heb gehad is altijd wel met mensen. Ja. En ik denk dat ik dat dan nu mooi ook met de ervaringen die ik de afgelopen jaren met mijn verschillende banen heb gehad hier kan uitdragen. Ja, dus het is ook een soort uh, droom van je misschien nog dat, dat je dat mm. wel had zoiets te doen. Nou, niet echt denk ik een droom, maar het is voor mij ontspanning ook om gewoon ja. met mensen te kletsen en ja. ze, ze zich, uh, dat ze zich prettig voelen ja. en naar de zin te maken. Ja. Dat kan je op deze manier natuurlijk mooi combi combineren. combineren ook, ook, hè? Ja. Ja. En je bent ook in zandvoort op school geweest. Op welke school heb je gezeten? Die bestaat nu niet meer. Maar ik heb in Zandvoort-Noord op de Van Heuven-Goedertschool gezeten. Oh ja, ja, alles is veranderd hè. Ja, <laughs> de tijden veranderen. En weet je nog de eerste dag dat je hier was? Wanneer ben je begonnen? Um, ik heb 2 juni 2012 de sleutel gekregen. Hmm. Ja, toen hebben we een week of zes best wel ja, intensief met de hele familie hebben we een soort van het aangepast, verbouwd keu nieuwe keuken erin nieuwe toiletgroepen um, ja, en het helemaal naar onze zin gemaakt ja, je hebt het heel leuk uh, ingericht hè uh, ja, het is echt een de... beetje huiskamerachtig ja, ja, dat is ook wat <laughs> ik echt uit wilde dragen ja. huiskamersfeer ja. laagdrempelig voor jong en oud en alles ertussenin. Hmm. En ik moet ja. zeggen dat dat nu begint te komen en dat is wel heel leuk. Ja, kan je een beetje vertellen hoe de zaak eruit ziet voor ja. de luisteraars? Wat voor kleurstelling heb je gebruikt bij de inrichting? En wat voor zithoekjes, tafeltjes, noem maar op. Nou, ik hou zelf heel erg van licht en zachte tinten. Dus ja, het zijn eigenlijk allemaal pasteltinten. Um... Met wat oude en nieuwe spullen. Daar heb ik ook bewust voor gekozen. Om, ja, om het toch niet zo... Ja, ik wil niet clean. Ik wil dat het eigenlijk al meteen zou leven. Dus vandaar dat ik ook heb gekozen voor... Ja, wat, wat kleinere, intieme... vierkante tafeltjes. Um, st stoelen die ik zelf geschilderd heb... in de kleuren van mijn wanden. Pasteltinten. Ja, de... Een oude kerkbank... met kussens uh, met theepotten. Erop. Die ik heb laten maken. Um, schilderijtjes ja, die door moeder van een vriendinnetje uh, geschilderd zijn voor mij. Um, ja, oude kastjes die ik bij een kringloop vandaan heb. Maar weer hele mooie lampen die ik weer in een wat duurdere winkel gekocht heb. Um, ja, ik heb een uh, vrouw gevonden die jam voor ons maakt. Dus we hebben huisgemaakte jam. Die heb ik dan weer in een kast. We hebben biologische theeën. Ook allemaal in leuke pastelkleuren. Uh, een leestafel met dagkranten, dagbladen. Wat ik erg fijn vind, dat iedereen kan pakken wat ze willen. Um, nou, ik denk dat. Ja, dat, is het dat de, bar, leuk, ja. de bar in ja, het midden. De bar, ja. de bar in het midden vind ik ook echt een eye-catcher. Als ik achter de bar sta, kan ik eigenlijk alle punten in mijn zaak goed bekijken, zowel het terras als binnen. Ja. Wat ik ook fijn vind. Heel centraal. kan ja. alles zien. Dat is heel mooi. En zo een praatje houden met iedereen. Ja, dat scheelt natuurlijk. contact onderhouden, wat ik dus belangrijk vind. Ja. Mm. Ja, je hebt de uh, kleur de pastel gehouden, dat is wel heel mooi. En ook die schilderijtjes, hè? dat is zo'n soort lekkere. Ja, speciaal voor mij <laughs> geschilderd. Uh... Lekkere tuin met, Ja. ja. <laughs> mooie bloemen. Dus het ja. is ook heel vrolijk. En die, ook inderdaad, die lampen zijn ook geweldig. Dat is een mozaïek, hè? Ja, dat heel zie je dan ook weer in de bar terug. Ja. Dat heeft mijn man uh, betegeld. En die is tegelzetter, dus die heeft de oh, bar emotie ja. gemaakt. Ja. Leuk. Ja. Oh, dus heel leuk, ja. je hebt een heel leuk binnenkomer hier. En kan je iets vertellen over de lunchkaart? Wat er zoal... Uh, of de ontbijt en lunchkaart, hè? want je bent heel uitgebreid. Nou, um, zoals ik al een heleboel nog niet eerder vermeld. Ik doe het samen met mijn zwager Bart. Ja. Um, hij is uh, kok. En... We hebben in principe wel samen de kaart samengesteld, maar omdat hij ja, toch net even wat meer kneepjes weet, hebben we ervoor gekozen om veel producten zelf uh, uit eigen keuken te maken. Ja. Zoals um, ja, onze rosbief wordt zelf gebraden, de ballen gehakt uh, worden zelf in de oven bij ons klaargemaakt, uh, ja, de, grill, de kipgrilworst wordt bij ons zelf gemaakt. Ja, nou ja, tal van dingen ja. waar we proberen ook onze kracht uit te halen. Mm -hmm. Door alles uh, uit eigen keuken te ja. maken. Ja. Nou, wat fijn. Ja. ja. En dat is ook iets speciaals, natuurlijk. Want niet iedereen heeft toch uh, vers gebraden rosbief, uh, op de broodjes, tenminste. Ik weet nog dat van mijn oma niet, van heel nee. lang geleden. Maar uh, ja, dat heb je niet meer zoveel. Nee, dat, dat denk ik dus ook. Het is heel uniek hier, denk ik, in Zandvoort ook. Lekker. Zo'n broodje Rospip. Ja, ja, en wat ik dan wel leuk vind van, uh, van Bart, van mijn slager, is omdat hij natuurlijk wel gewend is om borden mooi op te maken... vind ik echt de bord die hij opmaakt ziet er echt uit als een, elk bord, het is een taartje. Echt, ja, het wel. Qua ja. entourage en alles wat erop zit. Uh, ja, vind ik dat het qua kleur, qua nou ja, smaak allemaal wel tot z'n recht komt. Ja, en hoe vinden de klanten dat? Heb je al leuke opmerkingen gehoord misschien? Ja, best wel... Best wel geregeld, ja. als ik heel eerlijk ben. Ja, ja er zijn uh, best wel veel mensen die ook terugkomen. Best mm. wel vaak terugkomen. Ja, wat goed. Ja, dus ik merk wel dat er al zeker een stijgende lijn in, uh, in zit. Zie uh -huh. dus je vooral uh, buitenlands, Duitsers, toeristen? Of ook uh, bijvoorbeeld zaken, mensen die in de pauze een broodje komen halen? Of uh, winkelmeisjes die misschien even vrij hebben. Wat is jouw doelgroep? Mm. Ik moet toch heel eerlijk zeggen dat ik niet echt een bepaalde doelgroep heb. Want ik heb echt best wel, echt wel wat echt oudere mensen die zich ook prettig voelen. En die ook voor een praatje hier komen voor een kopje koffie. Maar de wat jongeren uh, ja, die hier toch ook op het regelmaat terugkomen. Omdat ze het ook gezellig vinden. Broodjes lekker vinden. En uh, ik kan zeg maar qua doelgroep kan ik daar niet echt een... Nee, dat, dat, dat is echt van jong tot oud en alles ja. ertussenin. Ehm uh, dus dat is voor mij niet... Uh, ja, iedereen is welkom. Inderdaad. En het, het blijkt ook dus dat iedereen uh, zich thuis voelt, denk ik, zo te horen. Dat krijg ik gelukkig ook heel vaak terug. En dat ja. ze inderdaad ook zelf wel vinden dat het op een huiskamer lijkt. En dat zie ik dan inderdaad als compliment. Maar ook een aantal die zeggen dat het wel een beetje strand, ja, strand Inderdaad. Ja, dat ja, vind ik ook goed. Ja. Ja. <laughs> Ieder mag daar zijn eigen invulling uh, Ja aangeven. Dat vind, ja, ik vind het allemaal prima. In ieder geval allemaal positief en dan is het prima. Ja, tuurlijk. Ik ben het programma in Zandvoortse Zaken met Henny van Petergem. En ik spreek met Lisbeth in Lundsbreek. Uh, Lisbeth, uh, heb je nog uh, bijvoorbeeld zoiets als een daghap ook? Uh, want ik hoorde, je doet iets uh, in de winter misschien voor de ouderen? Uh, ja, nou niet specifiek voor de ouderen. Vanaf 1 oktober tot en met 31 maart 2014 um, hebben we van zondag tot en met donderdag... Een, een avondmaaltijd. en het is, Elke dag wordt dat vers bereid, elke dag een andere maaltijd. Um, dat zal tussen de, ik, ik heb niet exact de prijs, maar dat zal tussen de 7 en 8 euro hangen. Dat wordt wel een vaste prijs trouwens. Um, wat we daarbij aan de ouderen aanbieden, sowieso die ook slecht ter been zijn, dat we gratis thuis bezorgen. Uh, voor de overige uh, jongeren of, of ouderen of uh, mijn leeftijd, dertigers, veertigers. Um, is het de mogelijkheid om bij ons in de zaak de maaltijd te nuttigen ja, of af te halen in um, ja, warme speciale boksen. Hard eten in uh, ja, warm afgeleverd uh, wordt. Dus. Ja, dat, dat is vanaf 1 oktober tot 31 ja. maart en eigenlijk wilden we daarop inhaken omdat dan de meeste strandtent, op de vaste strandtent na natuurlijk, en dan uh, ja, weer even weg zijn. Ja. En ja, we toch ook wel iets wilden aanbieden aan de strandvoerters dat dus ook gewoon en, en dat zal variëren van een stampel tot haché, uh, echt gewoon ah, ja, door de week zo als ik het noem, ja. door de week avondeten. Ja. met een bal gehakt of lekker ja. maaltijd. ja precies. en uh, voor de ouderen breng je het dus zelfs thuis als ze uh, slecht daar bezig zijn begrijp ja. ik. ja en dan uh, ja, dat kan dan inderdaad telefonisch. Um, ja. ja, telefonisch uh, kunnen de ouderen bellen. Vragen ook wat de maaltijd is per dag. En anders, ja, voor iedereen kunnen ze de website uh, van ons ja. bezoeken. Ja. die nog even noemen? De website? Ja. ja, hoor, dat is www.lunchbreak.nl. En voor de ouderen telefoon? Die, ja, dat is 02357 oh. 36360. Ja. Nou, dankjewel. Hoe zie je jezelf uh, in de toekomst? Ja, ik hou ervan om altijd vooruit te denken. En mezelf zie ik nu um, in het voorjaar van 2015 met mijn camper. Um, ja, zie ik mezelf lunchbreak on tour hebben. Dus een camper die er dan, zeg maar zoals lunchbreak er nu uitziet, maar dan in een campervorm. Allerlei kleine festivals afgaan. En dan uh, mijn concept wat ik nu in de zaak heb, hier uh, voortzetten, maar dan uh, kriskras door Nederland. hele land. Ja. <laughs> en dan kan je daar ook lekker broodjes verkopen, terwijl je ook de festivals bij woont. Het is een mooie combinatie. Ja, want ik hou zelf erg van festivals en concerten bezoeken. Dus ik heb zoiets van, nou ja, wat is er mooier dan met je, met je camper op diverse festivals staan. Um, je producten verkopen, wat we dan in de zaak ook verkopen. Met wat meer verse sapjes misschien eraan toegevoegd. En ja dat kan uitdragen. Ja. Dus dat is dan en mijn hobby en mijn werk. Wat ook mijn hobby is. Nou ja, één en één is twee. Hoe leuk. Ja. En uh, heb jij ook wel eens feestjes hier? Of uh, high tea? of iets? Uh... Ja. We zijn ook uh, een half jaar geleden begonnen met een uh, high tea, uh, Waarbij we ook echt alle producten zelf maken. Uh, dat gaat op reservering. Uh, onlangs zijn we zelfs begonnen met een high wine. Wat bestaat uit een glas prosecco en twee glazen wijn. En dat zijn ook, uh, ja, de hapjes zijn vijf hartige hapjes en vijf zoete hapjes. Um, wat we allemaal zelf uit eigen keuken bereiden. Je um, kan ook borrelen hier eigenlijk, de van je werk of zo. Met uh, nou, de we zijn. M, ja, nou ja, goed. In principe zijn we wel door de week tot vijf uur geopend. Ja. Alleen dan van 1 oktober tot 31 maart tot negen uur. Mm -hmm. um, wel is er de mogelijkheid om besloten feestjes uh, te, ja, te organiseren. Ja, in samenspraak met mij is er. Van alles mogelijk, van drie gangen diner tot aan een besloten feest met muziek. Wat ik al een aantal keer ook heb uh, uitgevoerd en wat echt een succes was. Ja, leuk. Dus ja, want ik heb algehele horecavergunning, dus ik mag echt in de avond ook open blijven. Dus ja, er is van alles mogelijk. Ja. En alles is bespreekbaar. Ja. We zijn zeer flexibel ingesteld. En die horecaopleiding, vertel daar eens wat van. Wanneer heb je dat gevolgd en hoe lang duurt het zoiets? Uh, nou, uiteindelijk heb ik die dus niet afgerond, omdat er, ja, ik kreeg verkering. <lacht> dus dat vond ik allemaal eigenlijk veel interessanter dan school. Dus ja, daar kan ik verder niet veel aan toevoegen. Ik ben daarmee ja. begonnen, maar heb hem niet afgerond. Ja, maar je vond het al in het begin wel leuk? Een paar, ja, pakken. ik had er heel veel affiniteit mee. Ja, met name het serveren vond ik erg leuk. En dat doe je nu ook nog, weer? Ja, ja, ja koken super. ook, ja. maar... Ja, meer, ja kook vind ik ook leuk. Maar ik ben echt meer van de voorkant praten, ja, uh, aan tafel staan, ja. uitleg geven over bepaalde gerechten. ja Je hebt een spontane persoonlijkheid. En je hebt allerlei talenten natuurlijk ook in je, wat je hier kan uh, toepassen op die manier, toch? Dat is wel leuk. Weet je nog, de eerste dag dat je open ging, hoe heb je dat ervaren? Nou, dat was vrijdag de 13e vorig jaar. En um, we waren eigenlijk besloten om nog niet open te gaan. Omdat de keuken nog niet uh, volgens Bart helemaal goed voorbereid was. Maar ik zou ik niet zijn als ik weer dwars wilde doen. Dus ik, er stonden mensen voor de deur. De deuren waren nog gesloten. En die zeiden, bent u open? <laughs> en ik keek Bart aan en die was nog helemaal niet klaar. Dus ik zei, ja, hoor, we zijn open. Dus die mensen kwamen binnen... En nou ja, vanaf dat moment was het eigenlijk wel heel komisch gegaan. Is het heel druk geworden nog die dag? En vanaf dat moment zijn we open gegaan, dus vrijdag de 13e. Dus eigenlijk in plaats van ongeluk voor ons wel geluksdag. Ja, en nu is het dus al uh, weer verder dan een jaar. En hoe ervaar je het nu een jaar? Ja, steeds leuker worden. De zaak is helemaal eigen geworden. Het is echt een verlengstuk van mijn eigen huis geworden. Hm. Zelfs want ik heb twee kinderen van 14 en 11. Die hier ook dagelijks komen uit school vandaan. Of binnenkomen wandelen in het weekend. En ja, qua gasten zit er een leuke stijgende lijn in. Er zijn heel veel nieuwe zandvoortes. Ik ken er natuurlijk best wel wat. Maar er zijn heel veel nieuwe zandvoortes bijgekomen. Ja. Wat ook echt vaste gasten zijn geworden. En ik hoop dat in de toekomst gewoon nog um, ja, verder uit kunnen breiden. En dat er nog meer vaste gasten bij komen. Zowel toeristen als standwoorders. Want ik heb vorig jaar al een plukje Duitsers gehad. Duitse toeristen. Um, die zelfs dit jaar al weer teruggekomen zijn. Dus nou, ik hoop dat ze 2014 over weer terugkomen. Ja, dat zou mooi zijn. Maar ja, ik moet komen. zeggen, ja, het begint wel echt, uh, begint wel echt leuk, uh, leuk te worden. Ja, als ja. ze weten je te vinden. En ja. dat is natuurlijk van belang. En waarom zouden we specifiek hier uh, de lunch moeten gebruiken? Dat zeggen we altijd in de shout-out. Dat is een beetje de laatste vraag. Ik denk, um, ja, voor het... ...voor het knussen zoals ik het zelf ervaar en wat ik dan teruggekoppeld krijg van de gasten. Um, de verse producten die wij ook zelf bereiden in onze eigen keuken. Um, ja, de mooi opgemaakte borden wat we eigenlijk dagelijks nog steeds te horen krijgen dat het eruit ziet als een taartje. Um, nou ja, de gezellige bediening. Uh, ja, we hebben oren voor iedereen. Mm. Maakt niet uit. Of als mensen geen zin hebben om te praten... nou ja, respecteren we dat natuurlijk ook. En ja, die laten we, we ook met rust. Uh, leven Juist. Ja, ja. Of even gewoon met hun laptop uh, rustig willen werken. Ja, en alleen één kopje koffie drinken... en twee uur willen zitten. Geen probleem. Hmm. Nou. Ja, dat zijn heel veel redenen... waarom we hier specifiek uh, gaan lunchen. Dankjewel. Nou, ik wens je heel veel succes met de zaak. En nou, dat ze uh, inderdaad uh, verder gaat. En ja. gewoon doorgaat. Oké. Okay. Ik bedankt voor het interview. Hey. No vayas presumiendo por ahí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 Te siento por ti y a ver tú nunca me has querido ya lo ves, que nunca esto tuyo ya lo sé pues solo por orgullo se y a ver, de qué te van Ik ben hier. Hey, recuerdo que Ik siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud ben era sombra y tu luz No sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido y a los que nunca he sido tuyo y a los pues ve, fue solo por orgullo ik wil niet meer van je houden. ahora wil niet meer van je houden. Ik wil dat ik altijd soy el ben. Als je En mí. je altijd een verrassing bent. En altijd een En dat En Ya ves tú nunca me has querido y a lo ver que nunca he sido tuyo y a lo sé Pues solo por orgullo sé querer Ya ves tú nunca me has querido y a lo ver que nunca he sido tuyo y a lo sé Se pues solo por orgullo este te te nunca me asqué Again, I wouldn't change a thing Cause this love is everlasting Suddenly Life has new meaning to me There's beauty up above And things we never do.